8 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De hervormingsgezinde Hassan Rouhani wordt de nieuwe president van Iran. De minister van Nederlandse Zaken maakte aan het eind van de middag de overwinning van Rouhani bekend. De 64-jarige Rouhani heeft ruim 50 procent van de stemmen gekregen... waardoor een tweede stemronde niet nodig is. In Teheran zijn honderden mensen de straat opgegaan om Rouhani's zegen te vieren... Na de vorige presidentsverkiezingen braken grootschalige protesten uit tegen de herverkiezing van president Ahmadinejad. In Groningen is de jongen van vier teruggevonden waarvoor vanmiddag een Amber Alert werd afgegeven. Agenten herkenden in de stad Groningen de donkerblauwe Volkswagen Golf die in het Amber Alert werd genoemd. De aanhouding verliep zonder problemen. De kleuter werd rond half drie door zijn vader weggehaald uit het huis van de moeder. Dat gebeurde onder bedreiging van een mes. Premier Erdogan heeft de demonstranten in Istanbul opgeroepen om uiterlijk morgen het Taksimplein te verlaten. Als ze dat niet doen, grijpt de politie in, zei de premier. Erdogan waarschuwde hen vanaf een plein in Ankara. Daar hadden zich tienduizenden van zijn aanhangers verzameld om hem te horen spreken. Erdogan haalde hard uit naar de Turken die al weken tegen hem demonstreren. Hij noemde de protesten een georganiseerde samenzwering. Eerder vandaag lieten de demonstranten in het Gezi-park weten... dat ze niet van plan zijn om naar huis te gaan. Bij de Volkswagenfabriek in Wolfsburg is de bouw van de 30-miljoenste Golf gevierd. Volkswagen begon in 1974 met de productie. Het model heeft inmiddels zes wijzigingen gehad. Het jubileum werd gevierd met een open dag voor familie en vrienden van VW-medewerkers. Het 30-miljoenste exemplaar van de Golf wordt niet verkocht... maar blijft in het bezit van Volkswagen. De Volkswagen Golf is een van de meest verkochte auto's ter wereld. Het weer op de meeste plaatsen droog. De wind is aan zeekrachtig. Morgen af en toe zon. Het wordt 17 tot 22 graden en de wind neemt af. Na het weekend wordt het warmer. In het oosten 25 tot 30 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat tussen Harmelen en Woerden... een file van 2 kilometer wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie.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 Nogmaals een goedenavond. avond. Dit is het uh, uur van de halve finale straks tussen Nederland en Italië uh, voor het uh, jeugd EK in Israël. Uh, Spanje heeft zich al voor die finale geplaatst door een 3-0 overwinning op Noorwegen. En we praten hier over de Confederations Cup in de studio met Hans Westerhof en Daan Dekker schrijft een boek over voetbal in Brazilië. NOS langs de lijn tot 11 uur met sport en muziek. water And I think of all the things What you're doing And in my head I paint a picture Cause since I come Across the border En Mark Ronson. We gaan verder praten over de Confederations Cup. En dat doen we met Hans Westerhof trainer. En Daan Dekker, schrijver van een boek over Brazilië en voetbal in Brazilië. Um, Hans, hoe belangrijk is dit toernooi voor Brazilië? Ik denk voor Brazilië misschien wel het belangrijkste van allemaal. Want Brazilië doet het natuurlijk ook niet geweldig in de aanloop naar de, naar de WK. Dus die hebben nog wel wat uh, recht te zetten. De druk is groot, denk ik. En, uh, ze hebben natuurlijk een fantastische ploeg, en, maar met allemaal spelers die ook allemaal in Europa spelen. Dus ook niet gewend zijn om met elkaar te spelen, maar ja, ik denk dat de druk groot is. Ja. Uh, wordt er uh, succes geëist in ja. Brazilië? Ja, dat, kan. <laughs> dat weet ik wel zeker. Dat is natuurlijk in alle Zuid-Amerikaanse en midden amerikaanse landen. Ja, als, als, als er geen succes is, dan gaat de kop eraf. Ja. Uh, kun, kun je uh, zeggen wat voor gevoel dat geeft? Bij, bij trainers, bij, bij, bij mensen die de technische leiding hebben. Sta je altijd onder druk? Ja, je staat altijd onder druk. Want je kunt het donder op zeggen, als je drie keer achter elkaar verliest, dat je, dat je weg bent. En dat heeft natuurlijk ook veel consequenties. Want daardoor durven trainers over het algemeen ook niet zo veel risico te nemen. Met, met bijvoorbeeld met jonge spelers of met een wat aanvallende concept. Want uh, ja, je zou het maar doen en je verliest een paar keer. Dan is het einde van al. Ja, ja. Dan dat dan is dat wel jammer. Hoe volg jij het voetbal in uh, Brazilië? Ja, het liefst naar de stadions natuurlijk. Uh, uh, de stadions liggen uh, soms nogal ver, uh, uh, ver uit elkaar en uh, zelden in het centrum. Uh, ja en Via de media, uh, voetbal is altijd op tv. Dat is uh, geen probleem in Brazilië. Als je aankomt op het vliegveld uh, en je, je pas moet paspoort moet laten zien bij de douane... dan kan je meteen een, een wedstrijdje meepakken. Het um, liefst naar het stadion, wat, wat een, uh, toch wel vaak een bijzondere ervaring is. En soms ook niet. Want uh, de stadions zijn vrij leeg in Brazilië. dus de, de, de, de gemiddelde aantal toeschouwers is lager dan uh, bij de Major League. En dan heb ik niet over hongbal, maar over voetbal. Uh, in Amerika? Uh, ja. ja uh, en dat Hoe komt zegt... dat? Ja, de kaartjes is het zijn te duur. duur. Ja, ja, het is te duur. En mensen blijven net zo... Uh, die beslissen uh, twee van tevoren of ze gaan. En vaak uh, denken ze, nou, ik, uh, ik pak er een, uh, een fles bier bij... en ik zet de radio aan. Of uh, ik, uh, ik zet de tv aan. Uh, vind ik ook prima. Is dat typisch Braziliaans, Hans? Of merk je dat in andere Zuid-Amerikaanse landen ook? Nee, dat denk ik niet. Ik, ik moet zeggen, ik ben niet zo vaak in Brazilië geweest, hooguit met, uh, met de Copa Libertadores. Maar bijvoorbeeld in Mexico zitten de stadion's uh, aardig vol, vol, hoor. Ja, ze zitten aardig vol. Hmm. Als, uh, nou, in de finale, Amerika tegen Cruz Azul, zitten 120.000 man in, uh, in Azteca, hoor. Dus, uh... Nee, het toeschouwersaantal is geen probleem in, in, in Mexico. Nee. Nou, is, nou zei je al, Brazilië staat er op het ogenblik helemaal niet zo gunstig voor. Want de wereldranglijst zegt weliswaar niet alles. Maar 22ste, uh, hoe kan dat? Nou ja, dat is gebaseerd op de resultaten. En ze speelden natuurlijk... Kijk, oefenwedstrijden tellen dan ook mee. De, Mexico is ook een aantal plaatsen gezakt. Omdat je, uh, omdat je in oefenwedstrijden niet de grote spelers hebt. De hele... Uh, alle, zeg maar, um, basisspelers van Brazilië, die spelen in, uh, in Europa. Misschien één uitgezonderd of twee uitgezonderd. Maar ze spelen wel vriendschappelijke wedstrijden. Dus met een ploeg van spelers die in, alleen maar in Brazilië spelen. En dan verlies je nog wel eens een keertje en dan duikel je. Ja. Uh, we gaan zo verder hierover praten, maar we hebben nu Arno Vermeulen aan de telefoon. Die is uh, niet in, in Brazilia zelf. Uh, maar weet wel alles van de rellen. Waar zit je wel, uh, Arno? Ik zit in Belo Horizontje, dat is wel een stuk daar vandaan, Ronald. En of ik er alles vanaf weet, dat weet ik niet, want ik was afhankelijk van de Braziliaanse tv. Maar ik heb wel een half uur lang gezet, onder andere bij Globo. Hè. Dat zijn eigenlijk onze vrienden van de publieke omroep in Brazilië en bij andere kanalen. En eh, daar werd behoorlijk verslag gedaan van de... Van de nou ja, vechtpartij is eigenlijk wat uh, een, een eufemisme wat er allemaal rond het stadion gebeurde. Er werd geprotesteerd uh, tegen de Confederation Cup. Het heeft ook te maken met uh, de protesten die al eerder aan de gang waren in Brazilië... in aanleiding van de prijzen van het openbaar vervoer die uh, omhoog zijn gegaan. En er werd echt door de politie met uh, grof geweld op ingehakt. En ik zorgde echt van, uh, van de bellen die ik zag met uh, auto's... Uh, politie te paard, uh, brommers en motoren. Achtervolgens de, dus, uh, de uh, supporters die daar protesteerden, of geen supporters, maar in ieder geval, die werden echt tegen de grond gereden. Uh, ik heb eigenlijk zelden gezien rondom een stadion, dat het. Uh protest zo hard werd neergeslagen. Ik was wel verbaasd als dit het voorbode is voor wat ons af te wachten staat, ook uh, tijdens het wereldkampioenschap. Uh, dan uh, moet u daar wel een vraagteken bij zetten. Het leek erop alsof de politie volledig uh, de controle kwijt was en, en, uh, en ook eigenlijk geen uh, duidelijke uh, richtlijnen waren. Want ik zie de beelden nu toevallig weer voorbij komen. Maar je ziet echt agenten op uh, motoren, gewoon recht op uh, mensen inrijden, die dan ook echt uh, tegen de grond gaan en daarna verzorgd worden door, door anderen. Het zijn beelden die je uh, verwacht uh, uit uh, andere delen van de wereld op dit moment, maar niet uit uh, Brazilië. En het is een eerste test uh, qua uh, veiligheid wat hier uh, gebeurd is nu. En uh, die test die pakt er wel heel vreemd uit als je het zo ziet. Ja, want hier zullen ongetwijfeld ook reacties uit de rest van de wereld opkomen. Ja, jullie zullen die beelden ook later in Nederland uh, ongetwijfeld gaan zien. En dan uh, denk je wel van, uh, moet dit nu? Uh, ik kan me voorstellen dat ze in Brazilië niet heel blij zijn bij de protesten rondom deze wedstrijd. Want ze zullen natuurlijk een uh, goede indruk maken op uh, de rest van de voetbalwereld. Van, kijk maar, wij kunnen dit allemaal prima organiseren. Maar uh, wat ze, wat ze, hoe ze daarna gereageerd hebben... onder andere ook met uh, gasgranaten zie ik de, de lucht ingaan... lijkt het wel alsof het een militaire operatie is... En, en daar waren die protesten toch lang niet gewelddadig genoeg voor. Uh, ik heb veel mensen gezien die, die met borden uh, rondom het stadion stonden, clowns met uh, tranende gezichten. Uh, dat was allemaal echt uh, ingetogen zoals dat er aan toe ging. Ongetwijfeld zullen er ook uh, misschien wel een paar mensen zijn geweest die wel een paar dingen uithaalden die niet volgens de regels zijn. Maar het machtsvertoon, uh, de, de, de trigger happy bij, bij de politie of het leger van, uh, van uh, Brazilia. Is uh, echt, uh, uh, uh, nou ja. ...ver over de top... ...en uh, het lijkt er echt op alsof ze of uh, verrast zijn... ...of dat ze misschien wel heel bewust hebben laten zien... ...dat uh, tot hier en, uh, en niet verder... ...en dat misschien in verband met de andere protesten... ...die al in Brazilië aan, aan de gang zijn. Maar het was uh, vreemd om te zien... ...en in Brazilië gaan ze dan ook weer heel makkelijk over... tot de orde van de dag... ...en krijg je dan de beelden te zien van... ...de openingsdemonstratie uh, in het stadion... ...waar mensen met prachtige kostuums en een grote glimlach uh, staan... ...maar af en toe konden ze toch... Uh, ...en niet omheen om weer even te schakelen naar de buitenkant van het stadion... ...waar de sfeer veel was. Ja. Jij zegt wellicht zijn ze verrast, maar je kan je toch niet voorstellen dat ze hierdoor verrast worden? Ik neem aan dat ze hier toch wel een beetje op voorbereid waren. Ja, dat zou kunnen. Als je kijkt naar de hoeveelheid de politie die er op de been is, dan, dan waren ze niet verrast. maar. Wat mij dan verrast is, is uh, de, de, dat het lijkt alsof politieagenten dan eigenlijk de vrije hand hebben in dit soort situaties. Dat zijn wij natuurlijk helemaal niet gewend. Maar zo lijkt het wel als je ziet dat een cent op een motor inderdaad als zelf een crimineel een, een, een demonstrant achtervolgt... en hem dan gewoon vol tussen de bomen tegen de, tegen de grond rijdt. Dan lijkt het er toch op alsof iedereen eigenlijk zijn eigen gang aan het gaan is op dat moment. Want ik kan me niet voorstellen dat uiteindelijk hier iemand straks de verantwoordelijkheid voor neemt hoe er, er is gereageerd. Er zal nog wel wat over gezegd worden in het, in het land... Maar zo leek het wel, politie die, die, die blijkbaar misschien wat zenuwachtig geworden is en, en dan, dan zo erop reageert. Maar dit heb ik eigenlijk rondom voetbal de laatste jaren nergens meer, meer gezien. En nou ja, dat is wat ik al zei een slechte voorbode, omdat je over een jaar een wereldkampioenschap hier hebt en dan komt er waarschijnlijk toch nog... ...veel meer op uh, politie af dan, uh, dan nu bij de Confederation Cup. Ja, en dit is pas de openingswedstrijd, hè? Ja, het, het moet nog uh, beginnen. Er is nog geen, uh, geen bal uh, getrapt. En, nee. uh, het is al bal, zoals zij het al kunnen zeggen. Ik was trouwens, gisteren kwam ik in Brazilië en daar uh, was ik ook wel verbaasd... ...in Sao Paulo, een tussenlanding, over hoe het daar op het toch uh, groot vliegveld aan... Uh, aan toe ging. Het was een enorme chaos met binnenlandse vluchten. Uh, en uh, ook dat was een, een jaar voor het uh, WK. Een test waarvan je denkt, daar zijn ze nog niet geslaagd voor. Uh, uh, ook dat zou volgens jou dus een probleem kunnen worden, gewoon de logistiek, het, uh, het vervoer... Uh, terwijl je in dit enorme land, want dit is uh, Zuid-Afrika van, uh, van drie jaar geleden... maar dan uh, keer tien bijna qua oppervlakte... Uh, natuurlijk heel veel binnenlandse vluchten moet gebruiken. Dat geldt voor, uh, voor supporters, voor, uh, voor voetbalteams, dat geldt voor de media. En uh, dat ging gisteren eigenlijk al, al helemaal mis met heel veel vertragingen, maar ook gewoon uh, de omstandigheden, de communicatie, de voorlichting over uh, het veranderen van vluchten. Uh, dat, dat was eigenlijk zoals het misschien in, in, in, in Nederland dertig uh, jaar geleden gebeurde, maar dat uh, zag er behoorlijk uh, amateuristisch uit. Uh, en dat was dus Sao Paulo, wat natuurlijk een, een wereldstad is. Uh, ook daar is in ieder geval nog veel uh, te verbeteren de komende twaalf maanden. Als je een vergelijking maakt met Zuid-Afrika? Ja, uh, uh, dan valt het op dit moment uh, in het voordeel van Zuid-Afrika uh, uit, waar we natuurlijk ook heel lang getwijfeld hebben of die wel capabel waren om een toernooi te organiseren. Mm -hmm. Ik ben daar toen niet bij de Confederation Cup in het jaar voor het toernooi geweest, maar ik heb wel uh, collega's gesproken die daar geweest zijn. Ik was natuurlijk wel zelf in Zuid-Afrika. Uh, daar viel het eigenlijk allemaal uh, uh, erg mee. Daar hadden we hadden natuurlijk ook wel onze vraagtekens toen we afreisden, maar uh, daar, was, uh, daar was wel goed te werken. En ook de organisatie rondom de stadion, ja, ook daar gebeurden dingen uh, waarvan je dacht qua veiligheid, hoe is het mogelijk? Uh, uh, enorme veiligheidsmaatregelen, maar er is een open waar je doorheen kon lopen en dan omzeilde je alle veiligheidsmaatregelen. En dat was ook echt bij de grote wedstrijden het geval. Maar uh, de... de, de, de, de die je misschien daar had verwacht, ook van politie. Want we weten dat de politie in Zuid-Afrika niet uh, altijd even capabel is. Uh, dat, dat heb ik daar niet meegemaakt. En, uh, en dit was wel een hele rare vuurdoop in, uh, in Brazilië. Arno Vermeulen, hartelijk dank. En uh, later in deze uitzending hoort u nog een gesprek... met onze correspondent Mark Besoms, Onder andere over die infrastructuur rond de stadions. Uh, verder in de studio met uh, Daan Dekker en met uh, Hans Westerhoff uh, praten. Uh, we hadden het over Brazilië en over de Braziliaanse selectie... Uh, je vertelde al Hans dat uh, vooral de makke is dat veel spelers in Europa zijn... en uh, voor oefenwedstrijden vaak niet terugkomen... waardoor er een soort van B-team voor Brazilië staat. Dat telt allemaal mee voor die wereldranglijst. Maar uh, ja, als ik het zo hoor, dan staat die selectie er toch niet best voor. Vooral als je nagaat dat volgend jaar het, het WK in Brazilië is. Maar de ploeg die, die deze Confederations Cup uh, speelt, dat is een hele sterke... Dat is een heel sterke, tel maar bij elkaar als je nou kijkt naar de Achterhoede met uh, Dante van Bayern München, met uh, Thiago Silva van Paris Saint-Germain, met David Luiz van Chelsea, met uh, Dani Alves. Dat, dat is natuurlijk wereldklasse. Neymar. Ja, maar, en, en, en dan heb ik het alleen nog over de Achterhoede. Maar ja, ja, als, dan, als je dan verder kijkt naar de spelers van Nijmaar, ja, dat, dat is een hele sterke ploeg. Wat is jouw mening over die ploeg uh, die, die uh, nu speelt? Een, een sterke ploeg, maar ontzettend jong. Al de de, de verdette is een, een jongen van 21 die uh, nauwelijks internationale ervaring heeft... Ze hebben, omdat het, het, Brazilië het WK gaat organiseren... hebben ze alleen maar oefenwedstrijden gespeeld. En de Brazilia, Braziliaanse bond heeft er en Je hoeft op... dan geen kwalificatie te spelen, Dat, dat nee, is erg nee, een voordeel, er, nee. maar ergens ook een nadeel. Een nadeel, denk ik eerder, voor deze ploeg. Omdat ze een ontzettend, ontzettend jonge ploeg is. En er is dus heel veel druk. Ik, voor mijn boek ben ik op bezoek geweest bij Marcio Santos. Die speelde ooit voor Ajax. En die vertelde in de aanloop... Zij werden wereldkampioen in 1994, maar in die aanloop van het WK... toen, toen stond Brazilië al 24 jaar droog... Geen wereldtitel. En dan begint het uh, publiek te morren. En eigenlijk na de eerste foute paas uh, begint het gescheld al. En dat is een beetje te vergelijken met hoe het publiek ooit was. Of het Real Madrid publiek. Als je heel veel succes hebt. Vijf wereldtitels. Dan zijn de mensen ontzettend kritisch. En ja, als dat dan op de schouders komt van jongens van 20, 21, 22 jaar. Dan ja, is het afwachten hoe dat, hoe dat straks gaat. Nou ja, kan het publiek zich ook tegen de ploeg keren daar? Absoluut. Absoluut. Uh, ze zijn kunnen eu euforisch zijn, uh, maar ook het omgekeerde. En dat, ja, dat kan nadelig werken. Uh, aan de andere kant het, het kan het kan juist ook een boost geven. Dat blijft, dat blijft natuurlijk afwachten. Maar uh, de, eigenlijk Sico, de uh, Romario, de, de, de bekende Brazilianen voor ons... Uh, vrezen toch allemaal voor een uh, nou ja, afgang niet. Maar uh, ze verwachten in ieder geval geen wereldtitel voor ons jaar. Hans, wat verwacht jij? Nou, dat verwacht ik juist wel. Want uh, nou, die WK is anders. Uh, die cup kan ze goed helpen. Want het zijn toch een aantal wedstrijden waarin al die jongens bij elkaar zijn. Ik vind ook de mix tussen het, de Braziliaanse talenten en, uh, en de scholing die ze toch in, in, in Europa krijgen. Bij verschillende topteams. Dat, dat is bijna een garantie voor succes vind ik. Hoe moeilijk is het om te werken met Brazilianen? Jij hebt met Romario gewerkt. Ja, maar dat is, dat is heel generaliserend. Want nou ja, ik ken, ik ken Romario... Dat was niet de makkelijkste, moet je nee, zeggen. Nee, dat was niet de makkelijkste, maar daarna kwam Ronaldo. En dat was, uh, was de makkelijkste van allemaal. Dus uh, ik zou het niet graag over, uh, over één kam scheren. Maar in het algemeen dan, hoe makkelijk is het om Brazilianen uh, als, als, als ploeg te hebben... Nou ja, kijk, Romario en Ronaldo, dat zijn jongens die, er zijn spelers die wachten op hun kantje. En als de hele ploeg, de rest van de ploeg zich daar in hun dienst speelt... dan is er niets aan de hand. Maar op het moment dat uh, zo'n spets niet uh, functioneert... Ja, dan wordt het wat moeilijker. Ja. Uh, laten we even naar andere uh, Zuid-Amerikaanse landen gaan. Uh, Argentinië, heeft dat een kans volgens jou dan? Als je met Messi speelt, heb je altijd een kans. Volgens mij als Luxemburg <laughs> naar het WK zou gaan... Toch heeft Messi dan... in het Argentijnse 11 al natuurlijk nooit heel veel succes gehad. Nou, hij heeft volgens mij gisteren ook weer drie keer gescoord. Het laatste jaar gaat het hartstikke goed. Hij is Mar Maradona al voorbij, ook uh, in het Argentijnse uh -huh. shirt. Qua uh, aantal goals... Dus uh, ja, uh, Argentinië is zeker uh, een kans hebben. Um, misschien nog wel een grotere kans hebben dan, dan Brazilië volgend jaar. Ja, dat is volgens jou dus niet. Want uh, Brazilië wordt wereldkampioen, zegt Jans. Maar wat vind jij van Argentinië? Nou, ik wil, ik wil niet zeggen dat, dat, dat ze meteen wereldkampioen worden. Maar. Ik, als, zeker op papier hebben ze een zeer sterke uh, selectie. Maar je, je weet hoe het werkt bij, bij Zuid-Amerikanen. Het zijn vaak egootjes. Uh, en als je daar een team van kunt maken, ja, dan, uh, dan, dan red je net. Zo niet, dan heb je een, uh, dan heb je een dik Dan heb je een wezenlijk probleem. Dan heb je een wezenlijk probleem. <laughs> ja. uh, laten we andere landen ook nog eens uh, onder de loep nemen. Uruguay? Ja, als ze zich kwalificeren. Ze staan nu uh, vijfde uh, in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepool. Dat betekent dat je play-offs moet gaan spelen. Uh, maar ze kunnen ook nog uh, naar de zesde plaats terugvallen. En ze hebben nog wel wat lastige wedstrijden voor de boeg. Dus voor hetzelfde geld halen ze het niet eens uh, Uruguay. Um, als ze het wel halen, dan ja, zijn ze toch wel weer een outsider... met, met Suarez en Cavani voorin. Ehm... Uh, een outsider, maar ja, het blijft afwachten, want je hebt in in in Zuid-Amerika die die kwalificatie quali is toch lastig, omdat je naar Bolivia moet bijvoorbeeld op hoogte, je speelt een Ecuador op hoogte, dat zijn allemaal en die jongens worden overgevlogen uit Europa en die moeten dan uh, die hebben een dag om te acclimatiseren en daarna moeten ze presteren. En dat gaat niet altijd goed, dat zie je nu ook aan Uruguay. Dus voor hetzelfde geld red Uruguay het niet eens. Hebben, <tank> jullie, de, de, heb de, de, de, hebben jullie daar in de Mexicaanse competitie ook veel last van van die hoogteverschillen? Ja, Pachuca zelf is 2500 meter hoog, <nysgod> ja, dat ik. dus daar hebben we ook wel voordeel van. Maar wat over Uruguay, ik ben niet zo pessimistisch over Uruguay. Uh, kijk, vijfde worden ze zeker en dan speel je een Chagas, uh, zoals dat noemen. Een herkansing tussen nummer vier van Midden-Amerika. Nou, dat is waarschijnlijk Honduras of Panama. Zo. <nysgod> dat is te doen. <sas> ja, Bovendien vind ik sowieso in Midden-Amerika ook. Dat je, de, de, de, de, gegarandeerd drie plaatsen. Dat is altijd, daar is Amerika, daar is Mexico en Costa Rica. En dan die vierde, die krijgt dan een, een beslissingswedstrijd tegen nummer vijf van, van Zuid-Amerika. Maar waarom er drie uit de CONCACAF zijn, ik denk dat het is om, om, om er zeker van te zijn dat Amerika nou, op de Olympische Spie <lacht> of, op, de, op de WK is. Want dat is. Uh, commercieel gezien natuurlijk, een, uh, een belangrijk item. Ja, en, en natuurlijk om, om stemmen van andere uh, werelddelen mee te krijgen. Ja, zo zit het wel een beetje in elkaar. Ja. Um, we hebben Colombia nog niet gehad. Ja, ze doen het goed. Ze staan het tweede, volgens mij, mm -hmm. achter Argentinië. Dus ze gaan, het, ze gaan het redden, ze zijn er al bijna, voor Een ploeg mij. rond Foucault? Ja, Foucault. Ja. Uh, Ibarra speelt er ook, uh, die bij, uh, in Nederland bij Vitesse speelt. Ja, ik... Ja, voor is geweldig natuurlijk. Voor de rest zijn het, voor ons uh, Europeanen zijn het niet hele bekende namen. Uh, maar goed, uh, je ziet het vaker met, uh, dat er opeens een, weer een sterk Zuid-Amerikaans land op komt zetten. Op komt zetten. Dus net zoals voor mij was het tien jaar geleden met, met Ecuador, dat het toen ook plotseling een sterk elfte had. Uh, een kleine kans hebben. Ja, ja. Um, Hans over Colombia. Ja, ik ken Colombia uh, redelijk goed. Ik ben er een aantal keren uh, geweest, niet alleen wel met, uh, met de club... maar ook uh, min of meer privé om, mm -hmm. het, uh, om wat te doen in, uh, in Bogota. Om uh, uh, arme kinderen uit de sloppenwijken uit handen van een vark er, uh, te houden. Het is wel een geweldige voetbalcultuur. En eh, het, het volk is ongelooflijk enthousiast. Het voetballen is... Ja, ik heb in mijn wedstrijd van miljonaris tegen Santa Fe... in één wedstrijd meer slidings dan in een, dan een hele competitie. Maar het leeft ongelooflijk. En... Eh, er zijn op het ook veel Colombiaanse spelers in, uh, in Mexico. En het niveau is, is echt heel redelijk. Ja, landen als Uruguay en Colombia zaten vroeger bij de wereldtop. Zeker uh, vorige eeuw. Lijken nu wat weggezakt. Ze komen nu weer een beetje terug. Uh, hoe komt dat, die wisselingen? Nee, ik denk dat met Uruguay veel te maken heeft met wat ze voorin hebben. Kijk, Uruguay is eigenlijk altijd een, een, een, een ploeg geweest. Moet een beetje vergelijken met heel veel jaren geleden... Neil al waar de Achterhoede was Feyenoord... met Israël en Lazeroms en dat soort types. En voor had je dan Kruijven en Keizer en, uh, en Johnny Rappel... of weet ik veel wie. Maar, maar die combinatie, die heeft Uruguay ook. Daar achterin daar staan zogenaamde of oftewel slagers. En, uh, en voorin heb je een paar uh, heel creatieve jongens. Zeker met uh, ja, vroeger met Forlan en met, uh, met Suarez, nu met Cavani. Dus, uh, oh, dat zit op zich zeer sterk in elkaar. Ja. Argentinië is hier niet bij bij de Confederations Cup. Uh... Nee, want nee, Uruguay heeft... Uh... Vorig jaar was het, hè? Ja. Uh, de... betere resultaten heeft behaald. Ja, Copa ja kampioen van Zuid-Amerika. Ja. In Argentinië. Ja. Dus uh, dat, dat is hartstikke knap. Uh, maar is het een nadeel als je nu niet meespeelt? Of is het misschien een voordeel... dat je je spelers uh, deze zomer nog wel uh, vrijgeeft? Ze hebben wel even lekker vakantie, hè? Ja, dat weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat het ook wel een. Uh, voor een aantal spelers. Die hebben dus dit, dit, dit seizoen geen vakantie. In Brazilië. En volgend jaar in, ook niet? En volgend jaar ook niet. Dat, uh, dat lijkt mij een best pirige opgave. Van de andere kant is het zo. Uh, ze doen daar wat minder moeilijk dan, uh, dan in Europa. Ze halen gewoon uh, maandenlang spelers uit de competitie hoor, zonder, uh, zonder problemen. Daar zouden wij vreselijk tegen stijgen. Dan gaat dat allemaal in wat makkelijker. Maar of je, of je spelers vrij krijgt van Barcelona... of van uh, Queen's Park Rangers of van uh, Paris Saint-Germain... Dat, dat lijkt me, me, de, dat vraag lijkt me, vraag. me de vraag. Ja. Um, vinden ze in andere zuid amerikanen ook dat Messi de beste de wereld is? In Brazilië wel. Neymar, Neymar is uh, een groot fan van, van Messi. Heeft hij ook de afgelopen weken nog benadrukt. Ja, Zo, zo is hij ook alweer, Neymar. Uh, hij gaat natuurlijk naar Barcelona... Uh, Messi is de beste. Uh, ja, dat vinden ze in Brazilië in ieder geval wel. En ja, naar Mar zijn ze er toch wat sceptisch over. Dat is vooral populair bij de meisjes. Het is een beetje uh, <lacht> zoals Justin Bieber overal waar hij komt. Uh, dan, dus, daar zie je een flauwgevallen meisje op de grond liggen. Uh, maar de, de, de kennis zijn wel enthousiast, maar... Ze zien er ook geen nieuwe Pele, Romario of Ronaldo in. En in Mexico? Want? Nou, ik vind het een geweldige combinatie. Messi en hem uh, uh, samen. Want, nou ja, Messi is natuurlijk de dribbelkoning. En hij is de, de, de koning van de versnelling. Dus uh, samen lijkt me dat een geweldig uh, duo in Barcelona. Ja. Gaat Hoogte straks ook nog een rol spelen in Brazilië? Nee. Nee, nee want... Uh... Alle stadions alle zitten open voor uh, iedereen dezelfde... Ja, uh... Curitiba, Curitiba uh, is ook een speelstad. Ik denk dat er twee of drie wedstrijden gespeeld worden. Uh, ligt op 2000 meter. Dat is zuid brazilië uh -huh. uh, De andere steden liggen... Nou ja, een paar steden zullen iets boven, boven zeeniveau liggen. Maar de, de meeste steden niet zo hoog dat het uh, nee, de niks, vast horen, dat een rol boven, gaat spelen. Niet boven 2000 meter. Nee, en nee. dan gaat het pas echt tellen. We ja, ja. hebben natuurlijk wel soms een hoge vochtigheidsgraad. En daar zijn natuurlijk een aantal teams ook niet nou, ik, uh, ik, ja, Ik ben in Manaus geweest uh, vorig jaar. Uh, wie daar, de, de, de, als Nederland daar moet gaan spelen, dan vrees ik uh, dat, ze, dat ze dan ook andere Europese landen treffen. Want als je daar tegen Afrikaanse landen, dat, dat, is, dat is niet uit te houden. Dat is echt... Uh, nee. Of je in de sauna, sauna nee, nou, moet voetballen. Uh. Vaak hebben Europese landen het moeilijk als een WK in Zuid-Amerika wordt gespeeld. Hoe komt dat, Hans? Nou ja, ik kan me dat wel een beetje voorstellen... Uh... Op de, uh, uh, deze was al de, de, de entourage. Um, ik heb zelden uh, stadions gezien waar, waar men zo fanatiek is en waar zo'n geweldige sfeer uh, heerst dan in landen als, als Chili en uh, Peru of Argentinië bij Boca Juniors. Als, als daar het publiek tekeer gaat die staat op het veld, dan voel je het gewoon fel bewegen. dat is, dat is echt ongekend. En, uh, en dat zal zeker een, uh, een rol spelen. Andere omstandigheden meestal vroeger zeiden ze van ook het aan, de, aan de eten, maar tegenwoordig nemen ze alle koks mee natuurlijk. Dus dat zal niet zo'n probleem zijn. Maar uh, ja, het is best moeilijk. Ik kan me herinneren dat we toen, toen ik bij Ajax was, met de jeugd ook graag toernooien speelde in Zuid-Amerika. En dan klaagden ze altijd van, ja maar de velden hier en de scheidsrechters en dit en dat, weet je wel. Ik zeg ja maar waarom denk je dat we hier zijn? Juist om daar aan te winnen. Om... om, om, om onder dat Om soort omstandigheden te toch goede voetballen... Ja. en niet zeuren over uh, velden, scheidsrechters uh, of wat dan ook... of harde verdedigers. We gaan kijken zo naar uh, Nederland uh, tegen uh, Italië. Dat is een wedstrijd die uh, zo begint. Daan Dekker, uh, belang, uh, bedankt voor je komst hier. Hans Westerhof ja, blijft uh, voorlopig nog even zitten... want we gaan straks ook naar die wedstrijd van de Confederations Club kijken... en naar Nederland-Italië, waar Andy Houtkamp nu al naar kijkt. Ja, en de wedstrijd is uh, tien minuten, of tien minuten, tien seconden oud... En normaal hoor je dan op de achtergrond uh, wat uh, stadiongeluid. Uh, het is 0-0, uh, dat mag duidelijk zijn. Nederland speelt met dezelfde elf als de eerste twee wedstrijden... Van uh, dit toernooi. Toen er gewonnen werd van Duitsland met 3-2 en uh, Rusland met 5-1. Toen ja, besloot corpot mm -hmm. om het hele elftal verva te vervangen. Elf nieuwe spelers. En werd er met 3-0 kansloos van Spanje ja. verloren Italië. Goede ploeg, uitstekende ploeg. 1-0 gewonnen van Engeland. 4-0 van Israël. In de derde wedstrijd die voor hen niet meer belangrijk was. 1-1 uh, tegen Noorwegen. Uh, goede ploeg met spelers uh, zoals uh, Luca Caldirola van uh, Brescia de aanvoerder. Een goede voetballer is dat. Echt een. Uh, een hele knappe Borini van Liverpool. Rossi van Juventus. Nou, noem ze maar op. Allemaal goede voetballers. Aanvallende ploeg Italië. Nederland heeft nu een inworp via Van Ginkel. Gaat de bal naar voren. Wordt teruggegeven aan Van Ginkel. Maar dan is er een overtreding gemaakt. Een hensbal van, van Luc de Jong. Speler speler van Borussia Mönchengladbach. En dus een vrije trap voor Italië. Ruim een minuut gespeeld. Het staat nog altijd 0-0.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 I'm feeling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 En die outcome. Nederland begint uitstekend aan deze wedstrijd. staat nog wel 0-0. Maar een prachtige vrije trap van Maher op de paal. En uh, die had een beter lot verdiend. En nu is er weer een vrije trap voor Oranje. Omdat uh, Borini een overtreding maakt op Strootman. En er een vrije trap weer is voor Oranje. Nu aan de rechterkant van het strafschopgebied. Zeg maar een half metertje daarbuiten op de punt. En uh, de vrije trap lijkt mij door Strootman genomen te gaan worden. Uh, lijkt me wel zo verstandig. Nee, hij... Uh, doet het niet. Ik denk dat Deli Blind daarbij staat. En dan uh, moet de bal voor het doel gaan komen. Nederland is goed begonnen. We zitten in de zesde minuut van deze wedstrijd. 0-0 de stand. Italië onder druk. De vrije trap komt niet voor het doel. Lijkt me Hens. Nee. Wordt niet gegeven door scheidsrechter uh, Hartigan, Een Roemeen die Nederland ook uh, had toen hij scheidsrechter was in de wedstrijd tegen Spanje. En dus gaat het spel verder. Als het Hens was geweest, dan was de penalty geworden voor uh, Oranje. En uh, nu heeft Jeroen Zoet de, de keeper van Oranje die de bal naar voren speelt. Naar de linkerkant. Probeert daar een even zijn medespelers te bereiken is Ola John in balbezit gekomen tussen twee man en dan kan de verdediging van Italië in dit geval is dat Donati speler van Inter kan niets anders doen dan de bal over de zijlijn zijlijntrap en dus een inworp voor Oranje. Die is ondertussen genomen, komt terecht bij Jeroen Zoet. Overigens in de herhaling zagen we dat het geen hens was in het strafschopgebied In ieder geval niet opzettelijk. Balbezit voor Italië, maar heel even als er toch een overtreding wordt geconstateerd door de scheidsrechter. Dat hoorden we aan het verneindige fluitje. En dus een vrije trap voor Italië. Een meter voor de middenlijn mag Donati een vrije trap gaan nemen. Het staat na 7 minuten spelen nog altijd 0-0 bij Italië en Nederland. Live sport op Radio 1, NOS Langs de Lijn. Sandy mama, you understand how -hmm. you can, because I've been Paris, Iraq, Iran, Eurasia, I speak very, very...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 Thing. Yeah. Nederland, Italië en de houtkamp. Ja, spannend. Uh, bal, corner voor doel gezet. Met moeite verdedigd weer door de Italiaan. staat 0-0. Corner was van Maher de eerste corner in deze wedstrijd. Maar Nederland zet meteen druk en via Martens Indië is er meteen de bal heroverd naar de vrij. Bal naar de rechterkant. En dan is het uh, door Van Ginkel zoeken naar voren. Bal iets te scherp. Komt in de handen terecht van de keeper. Door bij Bardi, keeper van Inter. Jonge, jonge, 21 jaar. Maar natuurlijk zijn alle spelers jong. Want het is onder 21. Dat zegt niet veel, want er zijn heel wat spelers van 3 uh, en... de uh, 22. Maar dat terzijde. De jongen heeft de bal. Speelt de bal naar de linkerkant. Een beetje moeizaam op Ola John. Een van de uitblinkers in de eerste twee wedstrijden. Met name tegen Rusland. Heel sterk. Krijgt de bal wel voor het doel. Maar niet echt lekker bij een uh, medestander. En dus kan Italië uitverdedigen. Voor hoe lang? Nou, redelijk lang. Want het balbezit is uh, nog altijd daar voor uh, Immobile. De man van Genoa. Maar hij verliest de bal. En dan gaat de bal weer naar voren. Naar Ola John. Ola John wordt even opgevangen door. Uh, wie is dat? Door Nati. Ook van Inter. Een aantal spelers van Inter. Drie om precies te zijn: eentje van Paris Saint-Germain. Verratti, de linksback. Dat is een hele aardige voetballer. Links neemt hij de hele zijkant zo'n beetje voor zijn rekening. Speelt bij Paris Saint-Germain. Nu gaat de bal over de zijlijn en mag Oranje gaan gooien. Deli Blind. Gaat dat doen, daar je ziet. En kijkt om zich heen in dit stadion. Dat niet helemaal vol zit. Het Ha-Moshawa-stadion in Petartikva. En de uh, bal gaat naar voren naar de Jong. Die kopt de bal wel, maar bereikt Ola John niet. En dan wordt er uitverdedigd met een uh, uh, harde trap naar voren door de Italianen. Die wordt opgevangen door Martis Indi. Terug naar Jeroen Zoet. Zoet naar aanvoerder Strootman. Strootman naar Martis Indi. Nederland heeft uh, de zaak aardig onder controle in die eerste. Uh, nou, het is de twaalf minuut van de wedstrijd waar het niet dat de bal nu door blind over de zijlijn wordt geschopt. Omdat hij opgejaagd werd door Florenzi van AS Roma. Die uh, was een beetje een vraagteken. Was licht geblesseerd geraakt in de laatste wedstrijd tegen Noorwegen voor Italië. Maar is dermate fit dat hij uh, weer kan spelen. De opening is niet goed van Italië. De bal gaat uh, via rechtsbek van Rijn terug naar Jeroen Zoet. Zoet, Martins Indy. Even kaatsen, maar dan wordt er gejaagd door Insigne, speler van Napoli. En dan kan de bal weer naar voren voor Oranje. Komt terecht bij Wijnaldum. Wijnaldum eventjes terug naar de Vrij. Die opent met een crossbal. Gevaarlijke bal op Blind. Die kan nog Van Ginkel bereiken. Krijgt hem terug van Van Ginkel met een mooi hakje bezit dus voor Deli Blind. bal breed. Opletten geblazen voor Maier. Kaatsen met Stroopman. Stroopman naar rechts. Goeie aanval van Oranje met Van Rijn aan de rechterkant. Kijken wat hij voor Leuks in huis heeft. Speelt de bal naar buiten. Bal voor het doel. Goeie bal. En dan moet... Oh, dan moest er door Ola John in één keer geschoten worden. Maar hij probeerde de bal te mooi terug te leggen. En dat levert geen kans op. Nu wel een wilde trap. Van uh, wie was dat? Ik dacht dat het uh, van Van Rijn was. Komt de bal bij Martins Indy terecht. En die heel rustig kijkend om zich heen ziet dat Jeroen Zoet vrij staat. Nederland doet het goed in de eerste 14 minuten. En uh, het enige wat eraan ontbreekt voor het spel van Oranje van Corpot is een doelpunt. Italianen nog niet gevaarlijk geweest. Nederland een keer op de paal via Maher. En dus staat het na 14 minuten spelen 0-0. Wat vind je van de eerste kwartier van Westerhof? Nou het ziet er goed uit. Ja, ik vind ze hebben sowieso een sterke ploeg. En, uh, en zeker op het middenveld, als je spelers als Ver uh, en, uh, en Klaasje op de bank kunt houden... Nou, dat zegt iets over de kracht op het middenveld. En dat zie je nu ook wel, makkelijk ze eigenlijk eruit verdedigen. Ik vind een uitgebalanceerde ploeg. En, ja, ik weet ook wel, tegen, tegen Rusland was er een klein dipje... en tegen Duitsland een, een, een hele grote dip. Maar, maar, maar het zit, de ploeg zit gewoon heel logisch in elkaar. Echt buitenspelers, spits Goede verdeling op het middenveld. Nou, en, en, en we zijn op dit moment. Uh, het is pas een kwartiertje, maar we zijn wel baas in het veld. Ja, uh, je hebt ongetwijfeld de discussie over het B-11-tal tegen Spanje meegemaakt. Ja. Uh, wat vind jij? Ja, ik kan me het wel een beetje voorstellen. Kijk, er zitten twee kanten aan. Je wilt van de ene kant weer jongens uh, rust geven. Dat, dat, dat zit wat in. En, uh, Want de maar, wedstrijden zitten wel erg dicht op elkaar. De wedstrijden zitten dicht op elkaar. En vaak is het zo dat de finale is vaak een, een, van een lager niveau, omdat ja, dan, dan is de, de, de batterij vaak op. Maar er speelt nog een andere uh, factor ook een rol. Als trainer wil je ook graag de andere jongens uh, een kans geven... Ja. laten zien, maar ook laten spelen voor de, voor de, voor de, voor de teambuilding. Ik vind altijd een beetje koffiedik kijken wat je, of dat nou gunstig is, uh, ja of nee. Ja. Uh, de spelers die erin stonden, hebben het in ieder geval niet waargemaakt. Nee, maar ja, dat was wel tegen Spanje. En dat is volgens mij ook wel de gedoodvermde favoriet. Ja. Uh, heb je het Troje helemaal gevolgd? Wat vind je van de andere ploegen? Dus Spanje is echt de beste? Ik heb alleen de wedstrijd tegen Spanje niet gezien. Omdat ik toen hoorde dat de beelftal dacht ik nou kijk later wel eens. <laughs> maar, uh, maar ja, ik, ik heb wel de indruk dat Spanje... Uh, uh, de beste ploeg op de ja. wereld Je zei het al, tegen Duitsland hadden ze een dips. Kwamen makkelijk 2-0 voor in de eerste helft. Maar toch door, door, uh, ja, doordat het Duitsland was... Hmm. Uh, weer op 2-2 en pas in de laatste minuut op, ja. uh, op 3-2. Uh, uh, hoe komt dat nou? Is dat uh, gebrek aan ervaring? Ja, dat heeft heel veel te maken met gebrek aan, aan uh, ervaring. Maar ook... En misschien ook wel met leiders in het veld. Ik heb wel begrepen dat Stroeman wel geprobeerd heeft om de zaak weer bij elkaar te krijgen. Maar wat er vaak gebeurt, dan, dan krijg je een tegengoal. Dan sluit er toch iets van angst in de ploeg. En het gevolg daarvan is meestal dat de achterhoede niet meer aansluit. En dat de afstanden groot worden tussen de spits en de, en de, en de en dan kunnen ze op middel niet meer belopen. En langzaamaan wordt het dan steeds slechter. En, en dan kom je zelf niet meer aan het voetballen toe. En dan denk ik wat er wel gebeurde. Ja, je zegt, ik heb wel gehoord dat Strootman probeerde leider te worden. Uh, is dat belangrijk dat je op zo'n moment in zo'n team een leider hebt? Ja, zeker op, zeker op dat soort, uh, soort uh, terreinen. Als dus je zegt van nou, waar storen we? Uh, vaak doen ze, je hebt drie zones, dan gaan we heel vroeg of, uh, of in het middenveld, of gaan we helemaal terug. Maar dat we in elk geval in, in, in een blok uh, staan. En, en daar heb je iemand voor nodig in het veld die dat uh, regelt. En dat is, dat is per definitie, in, in mijn ogen is dat bijna eigenlijk altijd de verdedigende middenveld. Want die heeft die, die het beste contact met, met, met andere linies. Oké, okay, we praten straks verder. Tot elf uur L langs de lang met Ronald Boot is a een poison de koudste hart you ever felt, the hand you ever held. down. Truly blown in his mind, I'm proud to roam He's elusive and I'm awake Defiantly real, there's nothing fake A mystery now to me and you. Open my eyes and I'm next to you He said my destiny lies in the hands that set me free Night, he hears me breathing Cursing the skies of this company You've lost the wisdom deep inside His bitterness shows its side If it's true, I am doomed Why boy is there to hold on to? A strand of hair is all I own A gift to me, this sorry soul He's elusive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 Illusive van Liana la Havas. We gaan in de game langs de lijn. We gaan er in de outcome Nederland-Italië volgens mij, op Radio 1, in langste Lijn. Het is uh, nog altijd 0-0 en uh, ik moet zeggen, Nederland blijft het uh, goed doen. Net uh, gevaar, wel een beetje uh, mazzelig gevaar door Nederland... omdat Maher bijna een uh, mislukt schot van Strootman binnen kon tikken. Hij kon er net niet bij met zijn tenen, anders was het echt gevaarlijk geworden. Nu een uh, vrije trap, omdat er een overtreding is gemaakt op uh, Immobile, de man van Genoa... En die overtreding werd gemaakt door Stefan de Vreena, nou, er gebeurde echt helemaal niets. Maar goed, de vrije trap is genomen en die wordt niet goed genomen. En dus kan Nederland weer overnemen aan de rechterkant met Wijnaldum. Wijnaldum nog altijd een bezit. speelt hem dan naar Stroopman. Meteen door naar Maher. Maher gaat lopen met de bal. Aan de linkerkant wacht Ola John. John de bal gekregen. John die de bal net goed teruglegde voor Stroopman gaat nu de actie aan. En probeert er langs te komen bij zijn tegenstander Donati. Maar dat lukt niet. Goede ingreep. Overigens al twee gele kaarten aan de kant van Italië. Dat is toch redelijk snel na een kwart wedstrijd voor Borini. Uh, de man van Liverpool. En voor Verratti de man op de linkerkant bij Italië is er weer meteen balbezit voor Nederland. Veel balbezit. En er wordt uh, goed uh, druk gezet door Oranje. Waardoor Italië absoluut niet in het spel komt. Uh, Wijnaldum naar Strootman. Strootman draait even. Hij kijkt wie er vrij staat aan de linkerkant. Dat is Blind. Blind kan de bal meteen doorgeven op Ola John. Nou, nu is even een leuke rush. Gaat uh, naar binnen. Trekt naar binnen nog altijd. En schiet dan de bal tegen zijn tegenstander aan. Bianchetti van Inter Intermilaan en dan eventjes een, wat ruzie met de bal van, van Rijn. Die de bal wel onder controle heeft gekregen. Via Van Ginkel gaat de bal naar voren. Van Ginkel raakt de bal even kwijt. Het is een stroopman die kan oplossen. En dan gaat de bal meteen door naar de linkerkant. Via Maher naar Blind. Blind naar John. John kijkt, loopt er iemand voor het doel? Ja, natuurlijk, de Jong vraagt. Maar de Jong krijgt niet, want de bal gaat breed naar Strootman. Strootman naar de rechterkant, naar Van Rijn. En zo zet uh, uh, Oranje toch uh, Italië aardig uh, onder druk. Zo naar voren toe als uh, Wijnaldum Aan de rechterkant spelen, de bal weer helemaal terug speelt op de vrij... om wat ruimte te creëren aan de linkerkant. En dat gebeurt ook via Deli Blind. Blind naar Van Ginkel. Van Ginkel kaats terug naar Blind. Blind terug naar Van Ginkel. Van Ginkel kijkt en uh, wie loopt er vrij? Oeh, stechterpaas. de paas. Wordt bijna onderschept door Italië, maar de vrijheid het goed op. Hij speelt de bal dan naar de rechterkant. Wat in eerste instantie al de bedoeling was. Maher met een rare bal die over alles en iedereen heen gaat. Dus ook over het doel. Het was trouwens Van Rijn die die voorzet probeerde te geven. En Corpot met Henk Vrezer, het technisch hart zeg maar van Jong Oranje. Kan toch wel tevreden zijn over die eerste 23 minuten van de wedstrijd. Ondanks het feit dat het 0-0 staat. Maar na naar de oorwassing naar de tegen Rusland is het nu gewoon weer oranje. Jong Oranje. Dat voetbalt zoals in de eerste twee wedstrijden. Tegen Duitsland en tegen Rusland. Gewoon goed voetballend. En dan komen de kansen en de doelpunten vanzelf wel. Lijkt me een overtreding. Wordt niet gegeven door de scheidsrechter. Toch in tweede instantie het duwfoutje van Immobile. Op Marco van Ginkel en dus een vrije trap op de eigen helft voor Oranje. Bal naar Martins Indy. Ja, Oranje kan tot nu toe tevreden zijn. En nogmaals gezegd, het enige wat ontbreekt zijn doelpunten. Misschien dat er nu iets komt als aan de rechterkant de bal voor het doel moet worden gegeven. En dat lukt half en ook in tweede instantie niet. Jammer, een mogelijkheid, geen kans. Nog altijd 0-0. En over een paar minuten begint in Brazilië. in Brazilië de wedstrijd Brazilië-Japan, de eerste wedstrijd om de Confederations Cup. Frank Wieland gaat daar naar kijken. Frank, nog verrassingen in de opstellingen? Nou, op zich niet zo heel erg. Ja, Brazilië heeft uh, onlangs geoefend tegen Frankrijk. Die wedstrijd met 3-0 gewonnen. En de opstelling die ze toen hebben neergezet... was duidelijk ter voorbereiding op de Confederations Cup. Uh, want diezelfde opstelling staat er nu weer. Met uh, nou ja, sterren als uh, Julio César, Thiago Silva, Daniel Alves, David Luiz. Nou, je kan ze allemaal wel opnoemen. Maar natuurlijk vooral ook Neymar... In het elftal de man van 57 miljoen die overging van Brazilië naar Barcelona. Hij is in zijn eentje meer waard dan uh, bijna de hele selectie van Japan bij elkaar. Dus uh, dat zegt al heel veel over zijn kwaliteiten, althans de verwachte kwaliteiten. Want in Europa hebben we dat natuurlijk nog niet zo gek veel gezien. Neymar in uh, topvorm die moeten we hier eigenlijk nog gaan schouwen. Dat is misschien wel hetgene waar we het meest nieuwsgierig naar zijn. Wat ze in Brazilië graag willen weten is... hoe goed zijn we eigenlijk? We, we moeten de Confederations Cup winnen... om alvast uh, uh, meteen ook maar de favoriet voor het WK in eigen land te zijn. Dat is het doel. En uh, in de spits staat daar dan Fred, een uh, speler van Fluminense. En uh, hij is al zeer succesvol geweest in uh, 2013... in de vijf interlands die Brazilië in dit jaar al speelde. Heeft hij vier doelpunten. Gemaakt. En uh, hij heeft daar dus uh, de voorkeur gekregen. Keuze zat natuurlijk in de punt van de aanval. Voor uh, Luis Felipe Scolari, de bondscoach. Hij uh, is uh, eind vorig jaar, of najaar van afgelopen jaar. Is hij weer uh, bondscoach van Brazilië geworden. Dan toch vooral om Brazilië weer de wereldtitel te gaan schenken. Dat moet volgend jaar gebeuren. Eerst moeten ze dit jaar de Confederations Cup gaan winnen. En Japan is de tegenstander. Havenaar zit daar uh, op de bank. Honda. Is een speler die wij goed kennen natuurlijk. Yoshida is een speler die daar wij goed kennen. En Brazilië en Japan zijn de enige twee clubs. Of de enige twee landen moet ik zeggen. Die op dit moment zeker weten dat ze volgend jaar in Brazilië op het WK aanwezig zijn. Zij openen de Confederations Cup. En wij gaan nog even naar Nederland-Italië. Andy. 0-0 Nederland sterker. Nu een buitenspelgevalletje van Ola John. In dat uh, stadion H. Moshawa in Petag-Tikva. Waar ongelooflijk twee enorme muren achter beide doelen staan. Waar geen publiek zit. Met andere woorden echt gezellig is het daar. De bank zien wij met Corpot. En Corpot zit met de armen over elkaar te kijken. En eigenlijk te wachten op doelpunt. Want het enige wat de Italianen tot nu toe uh, kunnen brengen. Is uh, zijn flinke tackles op de benen van de Nederlanders. Heeft al geresulteerd in twee gele kaarten. En het is dat uh, scheidsrechter de heer Hategan uit Roemenië niet alles uh, nogal zwaar bekijkt. Want anders was het uh, nog erger geweest voor de Italianen. Balbezit. Maar het is in die. terug naar Zoet. De keeper. Zoet kijkt om zich heen. Loopt er iemand vrij. Hij gaat nu. Uh, de bal, maar een lange trap hij heeft hem nog altijd bij zich. Nee, er loopt haast niemand vrij, dus moet hij het wel met een lange trap naar de rechterkant doen, maar die komt niet bij een uh, Nederlander aan. Integendeel, Italië in aanval met uh, Verratti. Verratti bal naar de linkerkant, naar uh, Insigne. Insigne nog altijd uh, probeert zich vrij te spelen, lukt niet. En geeft de bal terug aan Verratti. Insigne gaat weer de diepte in en krijgt de bal weer van Verratti. Verratti op Insigne, terug naar uh, Verratti. Verratti probeert zich vrij te lopen, lukt niet. Hij moet dan uh, Helemaal terug naar achteren waar Rossi van Juventus de bal krijgt. Maar ook een klein tikje. Italië tegen Nederland dus uh, nog altijd 0-0. En nu een vrije trap waar uh, eventjes Maher en Van Ginkel weg moeten van de scheidsrechter om de vrije trap te laten nemen is uh, genomen. Bal in de voeten van Immobile. Nederland is sterker in de eerste 28 minuten van deze wedstrijd. Maar tot doelpunt heeft het nog niet geleid. Italië en Nederland dus nog altijd 0-0.